Dan praten we erover. Huh? Ik ga nu eerst maar koffie drinken. Het gesprek heeft je niet vrolijker gemaakt. Nog vrolijker. <laughs>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 ...ik ben er niet bang voor. <laughs> Mijn vader was ook niet bang. Ik vond het heel bemoedigend. Maarten, mag ik je voorstellen aan Engeline Jansen? Dit is Maarten Koning. M M Maarten Koning? Engeline Jansen. Maarten Koning is het hoofd van de afdeling volkscultuur. Dat lijkt me heel interessant. Engeline Jansen komt in de vacature van de Haan... ...zoals je al wel begrepen zult hebben. Uh, ga, je, uh, ga je ook hetzelfde werk doen...